...van Bijna 7 procent. Dus we begonnen uh, de, vorige week, stonden we aan het begin van de week eigenlijk op zijn hoogst, rond het 9200. En nu, uh, ja, de afgelopen 24 uur, dus behoorlijk wat waarde eraf. Oké. Okay. Ja, en, en dat uh... bewegen dan de meeste cryptomunten mee hè, met die prijs. Dus als de bitcoin dan naar beneden gaat, dan dalen alle dollarwaarden van de, van de cryptomuntjes mee. Dus okay. We hadden van de week, ik kan nog even uh, kort we hadden een uh, kopertje in de i gulden wat de piek neerzette van deze week op 14 cent. En nu staan we weer op 7, dus we zoiets. 7, okay. 6. Gewoon hadden gehalveerd. Uh. <laughs> nee, verdubbeld, maar zo moet je het zeggen. Hè? Want op het moment dat er gekocht werd, verdubbelde die En dan valt hij terug, ja, de, dan halveert hij inderdaad. Hè? Dus het is net hoe dat je het wilt belichten. Ja, kijk kun ik even kijken hoor, ik ga daar de, toch even, even kijken hoor, wat hij gedaan heeft, de, de e Zijn we daar even op CoinMarketCap uh, te snuffelen. Ja, die is inderdaad uh, flink heen en weer gaan swingen joh. Dus, uh, ja, ja, we hebben hele leuke, uh, het is ongelooflijk wat dat betreft hoe volatiel het is. Maar dat, ik zat even uh, aan, aan, aan de kijker laten zien, een chique idee. Ergens van eten ook hè. <laughs> <laughs> die hoort mij niet klaar.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 Bijvoorbeeld, maar ja, meestal komen ze te voet hoor, dus dat is niet zo belastend voor het klimaat. Dat halen ze dan uit hun voorraad van 600 kilo of zo. Nou, vaak, vaak is het zelfs zo dat dus het pand naast de coffeeshop erbij wordt gehuurd en daar ligt dan voor kilo's aan wiet, maar dan lopen ze elke keer maar 500 gram naar de buren. Ja, het zou... Het zijn hele rare... Ja, dus ze zijn toch ook bezorgd over, uh, over Global Warming? Ja, precies. Ja. Overigens is allemaal een vriend van mij heeft dit allemaal meegemaakt. Ja, ik weet het. Maar uh, ja, we, hebben nog, nog... Ja, we hadden het er net al over. Hè? Politie die, uh, die mensen aan het beroven is. Uh, hier een berichtje over Rotterdamse uh, afpakteam. Uh, dat graait in de grote bak... Van dubieuze geldzaken en uh, dat levert uh, resultaten op. Ja, dit is ook weer zo mooi geschreven vanuit het oogpunt, oogpunt van, de, van de heersers. Hè. Uh. Het afpakteam, en, het, en graaien noemen ze het ook. Hè. Dus, dus zo noemen we het niet eens meer uh, ja, graaien, dat is duidelijk. <laughs> <laughs> ja, dus, uh, Er wordt niet meer omheen gedraaid.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 Doorzoeken van uh, de politiedatabase. Het is net zo ja, dat van... allemaal mensen zijn. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat kan niet, ze hebben dan... een eet afgelegd. Dan zijn ze in één keer. Ja, Oef, dan... ja. Al die, die herstig verdwijnt dan, weet je wel. Want uh, dan zijn ze en niet dan meer. meer het uh... dus ja. kan niet misgaan, hè? Nee, dan, dan, dan is het allemaal uh, goed. Uh, ja. maar hij bekeek onder andere informatie over personen, en zocht kentekens op.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 misschien nooit ze super eet uh, bedenken weet je wel zo, uh, zo, een eet te 2.0 als je die eet aflegt dan, uh, dan ja, dat is het goed voor je, ja. of zelfs niet dan. Uh... <laughs> ja, ja. dubbel dwars eet ik, ik zeg altijd als mensen een eet afleggen dan weet je dat er iets mis is want dat, dat komt voor, voort uit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 Anders ligt ja, je toch een vakbond voor uh, zzp'ers op? Of zeg je nou iets vex? Hmm. Dat is een lidmaatschap hebben, denk ik. Anders worden er meer lid vallen. En die vakbonden, dat is al op sterven na dood. En dit is volgens mij hun laatste strohalm van... Als we ja, nou minder zzp'ers hebben, dan komen er weer mensen bij, de vakbond of zo. Ja, dat is een beetje het idee ook wel wat, uh, wat er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 ja, dat is zo, omdat Ameri uh, uh, hurricanes, uh, orkanen, die komen uit Afrika, en dat, dat is waar de zwarte mensen wonen. Dus ze als het verklaart dat, uh, dat er een racistisch motief zit achter Trump zijn, zijn uh, idee om een, een uh, orkaan met een uh, atoombom uh, uh, te neutraliseren.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 Dan heb je met deze aftrek 0 euro belastinglast. Ja. Uh, ja. Als je voorheen 7.280 euro winst maakte. Dan, uh, dan had je alles belastingaftrekken. En nu moet je opeens over uh, 2.280 euro belasting gaan betalen. Ja. ja. het gaat het gewoon steeds moeilijker maken voor die ZZP'ers. Uh, ja. uh, e ja, waarschijnlijk de zijn dat voor het reden...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 Ja, ik denk toch wel dat die zzpers wel degene zijn die heel veel het werk doen, omdat uh, ja, ze, ze zijn afhankelijk van her, uh, vervolgopdrachten, ze zullen heel goed hun best doen en ik denk dat mensen met een loondienst die, ja, die zullen dat uh, over het algemeen wat minder goed doen. Ja, de grootste werkgever is de politie, dus dat <laughs> is de motivatie. <laughs> Ja, en dit vind ik ook zo'n raar, Renati. De vakbonden zien het anders. Zij beschouwen de aftrek vooral als een oneerlijk belastingvoordeel, die uiteindelijk ten koste gaat van de laagbetaalde werknemer die een loondienst. Dat is ook weer zo'n verhaal: van als de overheid ergens anders wat minder geld binnengraait, dan gaat dat ten koste van, van, de, van de anderen.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 En over geld, uit spreken, sorry, geld uitdelen. Oh, ik wilde net zeggen over pensioensparen gesproken. Oké, okay. nee, zeg maar, zeg maar. Zeg maar. Ja, e-gulden, e-gulden. Ja, ja, ja, even reclame maken. Waar kunnen ze e-gulden kopen? Waar kunnen ze kopen? Uh, Altilli, zou ik maar zeggen. Altilly. Ja, dat was toch ook zo'n ding waar je het voor, uh, direct voor euros kon omruilen? Ja, dat klopt, exchange.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 Want de staat, staat zal hiervoor extra moeten lenen op de kapitaalmarkt, wat voordeler voor is vanwege de historisch lage rente, Ja, zolang die laag is. Maar dan gaan ze dus geld, geld lenen uh, om, uh, om uh, langetermijn groei te waarborgen. Ja, als er iets niet langetermijn groei waarborgt, dat is wel geld lenen, want het is gewoon geleend uit de toekomst.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 dat een raad van staten die heeft uh, gezegd hey, je mag geen stikstof meer uitstoten en ja stikstof is natuurlijk onzin want 80% van de lucht bestaat uit stikstof ja. maar ze bedoelen dan waarschijnlijk uh, stikstofoxides die vrijkomen bij bijvoorbeeld verbranding van diesel en zo en ja nou zeggen die ondernemers of de ABN AMRO zegt ook van hey nou kunnen er 14 miljard aan bouwprojecten niet doorgaan Ja. en ehm uh,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 Gewoon heel vervelend. Dus die oude apparaten, die moet je echt niet uh, weggooien. Want dat, uh, ja. Ja, die zijn, die worden nog geld waard. En bij de hetzelfde nieuwe... Stel dat ik, nou ik hier heb, want in de EU mag je nou geen stofzuigers meer boven een bepaald wattage ja, ja. kopen. Ja. Ik, mm -hmm. weet, ik weet niet precies welke wattage. 1500. Oké, dus, okay, dus in, in, uh, in Nederland krijg je nou allemaal reclames. Maar dit is de zuinigste stofzuiger ooit. Maar dat komt gewoon omdat ze die...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 Elke keer de grens overrijden, met een stofzuiger. Ja, ja, ja, uh, die, die gebruik ik gewoon om mijn auto schoon te maken. Jij ja, ja. Ja, stofzuiger smokkelaar. Ja. Ja, bij een nieuwe wasmachine, wil je even een tip geven. Komen, die was komt er altijd kletternat uit. Hè. Dan moet je nog altijd nog even extra centrifugeren eh, aan, aanzetten. Dan, uh, even een tip. Dan, dan komt er wat minder kletsnaad uit. We hebben ook zo'n nieuw ding hier.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 Mm. maar hij zuigt. Het is wel een goed, uh, goed stofzuigertje hoor. Het is, okay. Hij zuigt lekker. Er <laughs> zal het, uh, eentje voor buiten de EU zijn, denk ik. Uh, <laughs> ja, het zal wel. Ik kan het, uh, de stofzuigerhandel dus stofzuiger de... gaan. Die ja. gaan als stofzuigerhandelaar. Uh, die krijgt alsnog een ja. nou, applausje van mij hoor, Riro. Please quiet. Ja. Dankjewel Johan, En dat motiveert. Ja, ja, ja. <laughs> nee, goed, uh, ja, we er nog meer berichten liggen, dus ik, uh, ik ga even naar het volgende bericht toe. Uh, oh, dan moet ik hem wel even stillen? Het, het is wel grappig dat die twee elkaar opvolgen, hè. Dus 14 miljard minder aan woningbouw, want die stiksto stikstofuitspraak die, uh, haalt alle nieuwe woningen van de markt en vervolgens huizen te duur voor starters. Precies, oh yeah, yeah, yeah. Ja, ja. je hebt een bruggetje al gemaakt. Maar Ik had ze ook expres uh, op die volgorde gelegd, en kijk maar alvast ja. naar de bericht wat daarna komt. Josje, uh, we gaan ergens naartoe. Er zit een climax in, het, <laughs> het in dit alles. <laughs> er zit een climax in dit alles. Maar uh, inderdaad, huizen te duur door, uh, voor starters, uh, ja. ja. ja en belachelijk is als dat er minister komt met stevige maatregelen. Dus, ja, de hele oorzaak dat de huizen zo duur zijn, is, is stevige maatregelen. Als yeah, we geen yeah. stevige maatregelen hadden, zouden, zouden ondernemers bergen huizen neergezet Maar het hele, het hele idee is je, dat je dat circus, plus dat je bestemmingsplannen allemaal tegenhouden dat er huizen gebouwd worden. Ja, en stikstof. Nou, zeggen ze vaak van uh... starters, en die maken nog minder kans vanwege de strengere hypotheekregels. Ja, daar, daar zal het doorkomen. Dus het is prijzen, kapitalisme is, is weer, hè?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 Het is een beetje alsof het express toen natuurlijk. Hè? Want zij komen er weer uit als, ja. als een soort messias. Van, uh, wij gaan uh, jullie weer even redden. Uh, volgende keer wel weer op mijn stem, hè? <lacht> ja. ja, dat is altijd het verhaal van... Uh, de overheid breekt je benen eerst. En dan uh, geven ze je krukken en dan zeggen zo, zo... Zie je wel, zonder ons zou je niet kunnen lopen. Hm. Precies. En hier ja. staat zelfs aan... Daarnaast is de oplossing volgens Gren vooral veel nieuwe huizen bouwen. <lacht> ja... Ja. Ah, nee, dat gaat lekker. En je zult dan er zien dat. Het... Ook dood gewoon het zinnetje weer opnieuw hier in dit artikel door woondeals te sluiten met de regio's. Waar woningbouw het meest nodig is, moeten er jaarlijks 75.000 nieuwe huizen bij komen. Maar en dan staat er ook. Maar de vraag is of dat gelukkig met de hoge, met de hoge stikstofconcentraties. En niet vanwege de hoge stikstofconcentraties, want die zijn niet hoger geworden. Maar vanwege de, de belachelijke eisen die ze eraan stellen.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 ja, en dan kunnen ze nog meer dingen bepalen. Want ja, als jij in een huis van de overheid woont, dan kan de overheid bepalen wat jij. Die kan jou ook, ook weer eruit flikkeren als, als je libertariër bent, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, mm -hmm. voor, voor, voor een vorm voor democratie bent of iets anders, weet je wel. Ja, ja het geeft ze een extra, extra controle als jij in een huis van de overheid zit. Uh, en, en voor een gedeelte.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 12.600, dus dat is nog harder. Dat gaan vooral, vooral veel jongeren. En wat natuurlijk ook altijd uh, gezegd moet worden is... Uh, 84% van de daklozen is man. Hm. Veel al, vele van hen zijn alleenstaand. Ja, het is gewoon heel moeilijk een vriendin te krijgen als je een daklozer bent. Dan hebben ze gewoon geen zin in die vrouwen. Dus ja, dat is een beetje een mooie... Uh, Eerst uh, verbiedt de Raad van State huizenbouwer. Dan zegt de minister... nou. Uh,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 Tenminste, geen betaalbare woning. Dan is het heel moeilijk om een bankrekening te houden om je salaris gestort te krijgen. Ja, dat, dat, een bankrekening die die zeggen je moet een vast adres hebben. Volgens mij als jij ja. in een tent zit. Dan je ja, de heen. Die, die bankrekening hadden ze al de, voordat ze dakloos werden, weet je wel. Maar uh, dan of ze hebben misschien een woning... in. Als de bank erachter uh, komt, dat ze geen vast adres meer hebben. Ja, uh, of ze misschien nog wel een woning ergens in Lyon of zo. Maar <laughs> ze hebben dan de, de baan, het, het, het, het, het centrum van ja. al het werk, dat zit in Parijs, weet je wel. Dat is ook wel een beetje een, ja. een probleem, weet je wel. Want alles uh, dat, dat zit dan in die, uh, die grote steden en zo. Wat, ja, waarom weet ik niet, maar het zit daar allemaal. <laughs> ja, maar je ziet dat... Ik, als je kijkt naar de loonstijging in Amerika, maar tijdens de crisis, dan zie je het overal in het rood, behalve in Washington D.C. waar, het, waar, het, waar de, de, de, ja, de meeste welvaart zit. Ja, ja. Dat komt natuurlijk omdat naarmate de overheid een steeds groter deel van de economie plant, dan, kunnen ze gewoon, um, uh, ja, dan, dan wordt die welvaart allemaal verdeeld in, in de hoofdstad. Ja. En daar zijn alle baantjes dan, en dan gaan de prijzen ook omhoog, natuurlijk. Maar ja, dat, uh, dat geeft enorme ongelijkheid. Dat uh, zo'n uh, elite die, uh, die uh, geldpers heeft. Ja, uh, ja, ja. Je noemt ook wel in dat uh, Versailles aan de. God, hoe die rivier in Washington? Uh, in de Potomac? Washington? Ja, die, ja, ja we Versailles aan de Potomac, ja. Dat is waar al die, die, uh, die mensen, die senatoren en die uh, congresleden en noem maar op. En al, al die lobbyisten die wonen dan allemaal uh, daar rondom uh, D.C. En dat zijn ja. allemaal ja, woningen van miljoen euro, dollars en zo. Maar het raar is dat je daar ja. dan ook veel ongelijkheid ziet. Want daar zitten ook weer een heleboel zwervers en, uh, en criminaliteit. En je ziet eigenlijk in Den Haag ook, in Den Haag...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 Een hoop armoede. Dus in zo'n stad alleen al is een enorme ja. Ja, afspiegeling van wat je krijgt als je een, een elite hebt die de, ja. die de armen helpt. Ja. Ja, dat had je toen ook met uh, ja, toen die Bandelieu-rellen. Ja, die hebben je ieder jaar natuurlijk in Parijs. Maar ja, toen uh, die grote rellen, dat er heel veel uh, zool in de fik gestoken werd en zo. En, hmm. en de vertelde die vriend van mij die daar woonde van. Um, uh, alles is daar ingedeeld, ook nog in uh, postcodegebied. Dus al die wijken die hebben cijfers. Hè? Dus uh, de, het regeringshart is dan 1 en dan uh, gaat het van 2, 3, 4, 5, et cetera. Gaurinoort is geloof ik de 17, daarachter heb je Studentenwijk de 18. En op een gegeven moment heb je dan uh, die wijk waar uh, die, die rellen waren. Maar dat was ook dezelfde wijk waar die toenmalige president Sarkozy woonde. Dus, maar dat, hm. die, die had een grens, dat was dan die, die uh, snelweg, de pedagogiek. En aan de ene kant, als je daar woonde, dan, dan, dan hoorde je als het afvoerputje van de hele maatschappij. En aan de andere kant van hetzelfde postcodegebied, <laughs> daar zat de elite. Dus dat was ook heel, heel, ja. uh, heel, heel, heel surrealistisch. Het is gewoon lekker als jij, ja. als jij elite bent om vanuit je dure appartement uit je raam te kijken en dan wat uh, zwervers te zien rondhangen. dat geeft ja, je gevoel ja. van nou, ik heb het, ik heb het gemaakt. Maar ja, inderdaad heb je uh, het ook een beetje. De Laan van Het is eigenlijk ook een beetje een scheiding. Uh, aan de ene kant van Laan van Meerdervoort. Uh, ja, heel oh. veel. Uh, de, de, de arme wijk. En aan de andere kant. Uh, de oh. rijke kant. Uh, Scheveningen, zeg maar. Die kant. Ja, nou, zelfs Wassenaar heeft een, uh, een sloppen wijk. Tenminste. Ja. Een, uh, daar is de voedselbank begonnen, trouwens. Ja. Ja, ik denk dat als je, als je het gemaakt hebt, is het gewoon wel lekker om af en toe te zien. Uh, Zwervers voorbij te inkomen. Uh, uh, uh. Kun je zelf toch nog op de borst kloppen? Dat is zit je te lachen, Josje. Ja, goed, gewoon. En dan kan je ook makkelijk aan uh, een kinderopvang komen. Uh, Zo maakt <laughs> ja. Maar. Uh, ja, ja, stadswandeling Ja, dat het volgende bericht. is uh, verboden. Of tenminste, aan banden moet het gelegd worden. Hè? Ja, er moet weer iets aan banden gelegd worden. Oh, jee, het is jee, wel jee. heftig deze.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 maar oh goed, ja, we gaan Ik even heb uh, het een <laughs> Ik zag de. zag op toevallig. Amsterdamse binnenstad. Een rondleiding in de Amsterdamse binnenstad, moeten per 1 april volgend jaar aan veel strengere regels voldoen. Zo stelt het hoofdstedelijk college van burgemeesters en wethouders. Het kan natuurlijk ook een grap zijn. <laughs> dan zien we inderdaad een foto van Femke Halsema, dat ze een rondleiding krijgt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 Nee. Het is een verbod op schreeuwen. Dan moet je ook 1,50 euro betalen als je schreeuwt. nee, uh, ja, ja, maar Wat je het, apart uh, van. In je pakket kun je het schreeuwen voor 1,50 euro afkopen. Ja, afkopen ja. ja. inclu Een inclusief 5 keer schreeuwen. Ja. <laughs> is dus een stempelkaart erbij. <laughs> <laughs> ja, wat ik ook wel mooi vind, daarnaast zal het niet meer toegestaan zijn om gratis rondleiding te geven. Dus, ja, dat is ook behaafd. Uh, dus uh, ik krijg iemand uit buitenland op bezoek en die wil ik even een rondleiding geven door de Amsterdamse binnenstad. Door de, dat, eh, dan moet ik daar geld voor vragen, <laughs> en ingeschreven zijn bij de Kamer. De... Ja, ja, ja. <laughs> oh, en boy. als je dan op Airbnb. Al... Eh, nou ja, goed. Ah, ja. Maar dit volgens mij komen over, waar je ja. uit uh, de VS.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 Dus, uh, maar, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel een hele business kosten als je dat uh, toerisme de nek omdraait. Uh -uh. En ze had ook uh, al dat I amsterdam ding weggehaald, hè? Dat moest ook verdwijnen, want dat was te individualistisch. En toen weer teruggezet, zodat uh, uh, zij. ze weer teruggezet. Als de daar uh. kon staan van, kijk, ik heb het weer teruggezet en. Uh, <laughs> ja. Zet het, <laughs> met het nou weer... ik, verbi ik verbied het eerst en dan verplicht ik het weer en dan. Uh... <laughs> ja. Staat het nou weer terug dan? Staat ja, ja, ja, Zodat Femke alts gemaakt. Femke kon toen een stem uitbrengen vlak voordat ding was dus terug had laten zetten, weet je wel, dus ja, het is, uh, moest toen wel weer wie Amsterdam worden, maar <laughs> ja, hij is nog steeds de AIE Amsterdam. Heel individualistisch. Ja, het is echt uh, rare wereld, lezen ja, ze, wij. Ze, ze, hebben, ze hebben er dus niet Amsterdam van gemaakt, van wie Amsterdam. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> maar uh, we gaan even naar de EU toe. Dat is lang geleden. Ja, ja, ja, ja. Het is lang geleden. Oh ja, ja, ja. Het is Servië Servië natuurlijk, hè? We gaan even virtueel naar de EU. toe. Oké, okay, hier, hier is het bericht. Oh shit, er is zo'n cookie melding. Oké, okay, yeah, EU officials uh, float uh, oh, 100, bil 100 b Dat is uh, 100 biljoen of zo? Biljoen, miljard. Oh, miljard, 100 miljard. Uh, boost for European companies. Oké. Okay.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 Ondernemer die in Nederland wel zijn BTW had. Ik, ik wou dat wat iedereen dat uh, kon doen. Uh, Bol.com ook uh, kon doen. Het is gewoon een hele probleem, is de overheid natuurlijk. Hè. Maar er is een heel interessant artikel, en misschien moet ik dat even nog opzoeken. Uh, over, uh, die, die, die ken je wel, Lies van der Spoener. Hebben ja. jullie wel van gehoord? Oh, schaam je, Google schaam je. Om, nee, je Google, Google, hem even, Google hem even, die, die, die vet ga je heerlijk vinden. Die had ook een baard. <laughs> uh, <Yeah>. uh, Lisander Spoenen is een van de bekendste uh, ja, uh, pre-libertariërs. En uh, die heeft ooit willen uh, uh, uh, uh, uh, uh, concurreren met de, uh, de overheidspostbedrijf, zeg maar. En... Huh? Uh -huh. uh -huh. Dat is hem uiteindelijk Dat een wettelijk niet... monopolie is in de VS. Ja, ja, ja, ja. En hij ging daar gewoon tegen in. Hij is zelf een postbedrijf begonnen. Hij heeft zelf postregels uitgegeven. En uh, ja, hij kon het voor, uh, voor een fractie van de prijs van de, van de, van de staat doen. En nou ja, uiteindelijk uh, stond de, de overheid dat niet toe natuurlijk. Maar daardoor heeft de overheid wel die prijs onwijs om, om omlaag moeten brengen. Uh, om um, tegen Lysander Spoener te kunnen concurreren. <laughs> dus uh, dat is een verhaal, dat staat volgens mij op 4.org geloof ik. Ik, ik zal het een keertje opzoeken en dan ook op de website een Heel gehoor. bekend verhaal, maar uiteindelijk ja. is het toch door de overheid nek omgeleid. Ja, ja, ja, helaas, helaas.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 Dan uh, moeten jullie beloven voor dat bedrag alles, te, alles af te leveren. En dan, wordt het, dan krijg je voor bulk, krijg je een hele, ja, krijgen ze een hele goede prijs ervoor. En dan, uh, ja, yeah. Maar ik moet zeggen, de, ik had deze Taxationist veft uh, umbrella besteld. van iemand die ook in de uitzending is geweest. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Den you know? ja, Een Aantal dingen, <laughs> ja. Een mok, een mok, een, een zo'n stempel om uh, Taxationist Veft op dingen te stempelen en een, een aantal mokken en een, een paraplu geloven. Maar ja, uiteindelijk uh, werd daar ook één ding, dat kwam uit de VS dan, er werd uh, behoorlijke uh, invoerrechten overgegeven, omdat het ja, formeel staat er dan een prijs op. En ik heb het wel eens vaker gehad, dat, uh, dan wordt het verdubbeld tot bijna een prijs door de invoerrechten. Mm. Maar...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 Ja, dat, ja, dat je van... Alles via China verstuurd. Precies, ja, ja. Een nee, bedrijf ik China zit, ik zit hier in China. Ik zit hier in het Afrika van Europa, jongens. Dus ik zit perfect. Ja, ja, ja. ja. ja ik, wat dat betreft, kijk, ik kan wel even wat laten zien. Wacht even hoor, want we zijn nou toch leuk live. Hè, dus dan kan. Er, even, ik pak het er even bij. <laughs> Oké, okay, jongens, we hebben het live uh, wat bijgepakt. Ik zal in de tussentijd wat mij opvalt. Is dat heel veel mannen die emigreren, die gaan naar uh, arme landen toe, waar het bier heel goedkoop is. <laughs> en vrouwen die emigreren liever naar landen toe, of die gaan liever naar in Sydney wonen of, uh, of Parijs of Londen ofzo. Ja. Ik, of Ik weet niet of die zichtbaar ja. is. Hier hebben we de e Ja, op. Dus die kan uh, uh, met e belastingvrij bij mij worden gekocht. Ah, Oké. Okay. En okay. dan wordt die met het uh, met het. Uh, een goedkope postregelsysteem. Uh, ja, minder duur. He, als ik hem in, in Nederland naar Servië zou moeten versturen. dan ben ik al uh, 17 euro, euro verzendkosten kwijt. of wat ja. het ook mag wezen. Maar dan kan je gewoon met één gulden betalen. Uiteraard, je kan alles met één gelds betalen, Johan. Ja, kijk, het toch... ja, ja. En ik heb, ik heb uh, kijk, ik heb, voor, uh, ik, heb, ik heb niet één mok in de maar ik heb nog een mok. Kijk, deze is ook te koop. Was is dat gewoon niet dezelfde <laughs> is niet mok? Of, uh... Nee, dat is niet <laughs> dezelfde mok. Is, dus draai je hem niet gewoon om? Een uh... de <laughs> <Okay>. dementie. <laughs> ja, nou, volgens mij. <laughs> nee, want kijk, bij deze mok zit het oren aan de andere kant, zie je? Dus het is duidelijk...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 heb hier een berichtje, G7-leiders uh, die, die uh, hebben haai. Een beschermde haai. Nee, sorry. is <laughs> dat hier een foto van een haai, maar sorry, nee, het is een tuna uh, natuurlijk, tonijn. Sorry, G7-leiders die serveren, uh, werd. Uh, zeg jij het maar even. Ze <laughs> <De> hebben <laughs> een beschermde tonijn. Die die EU. Uh. Oké, okay, oké. Okay. Die die EU, dat is nog wel even. We waren een beetje afgedwaald, maar. En ze gaan uh, dus European Champions maken door deze subsidie. <laughs> Heb je ooit wel eens door subsidie een, een champion ge gecreëerd? Die nee, moeten nee, dan nee. Tegen, tegen Google, Apple en Alibaba kunnen opboksen. Dus daar dat wordt weer een lachertje. Het is net zo leuk als de EU, die probeerde de meest dynamic economie van de wereld te hebben in het jaar 2005 of zo. Wat uh, uh, mooi uh, de mist ingegaan is. Ja. Maar uh, ja, ze gaan dus uh, ze gaan champions maken, denken ze. Hm. Hm? Maar eh, G7-leiders, ja, dat vond ik wel een mooi bericht. Dat die, die, uh, die kregen een beschermde diersoort, uh, de blauwe tonijn, uh, op hun bord geschoteld. Ja. En het is altijd wel mooi dat ze dan, uh, dat ze dan diezelfde G7-leiders ook uh, 20 miljoen beschikbaar stellen om de bosbranden in Brazilië te uh, bestrijden, omdat ze zoveel om de natuur geven. Ze geven zoveel oh. om de natuur, maar ze zitten wel.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 Fake news, ze hadden allemaal foto's uit eentje uit 1987 geloof ik een foto en uh, allemaal oude foto's die uh, helemaal niet van de hooter, wat er nu aan de hand is. Ja, Madonna een bosgrond uit Argentinië geloof ik. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> het, uh, het is een hypocrisie. Maar het is, het is, het is, het is er niet eens erg. Ik bedoel, ik heb van vandaag, uh, van deze week uh, moest ik in Doorn werken en dan uh, fiets ik door een, een heidegebied, wat een tijdje terug dus helemaal afgefikt was.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 En daarmee. Als je ja. een open ruimte hebt, die stopt die, stopt die brand dan. Maar ja. die indianen die daar in de Amazone zitten, die hebben vast geen. A, ah, geen enkel idee dat Madonna zich aan het opwinden is. Nee nee, nee, nee, nee. En B, helemaal geen enkel idee wie Bolsonaro is. Nee, en die irriteren. Ja. Ze gaan al die uh, blusvliegtuigen van Potvatori, wij proberen hier de ja, natuur ja, eerst, onder, onder controle te krijgen. Over, <laughs> op, op de G7. Een enorme bak water over ze uitstort. what the fuck is dit? Ja, ja. Uh, uh. Maar toen, toen die Natuurreservaten in Amerika werden, dus volgens mij was het onder Wilson of Roosevelt. Ik weet niet meer een van die uh, linkse orakels, progressieve orakels. Uh, die uh, die, die, die, die wilden toen al die uh, alles tot Natuurreservaat uh, verklaren. Toen mochten daar dus niet. Die Indianenvolkeren moesten eruit. Er werd allemaal in een reservaat gepleurd. En uh, ja, toen moest het er wild groeien. En daardoor kwamen in één keer in de jaren dertig, en één keer een hele.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 Ja. En, nee, nee, een... een belachelijke verspilling natuurlijk. Zou ja, dat ja. ook onder het stikstofbesluit niet meer kunnen? een <laughs> Olympische Stadion. Ja, ja, of door dat... Uh, Nieuwe kantoorgebouwen voor de overheid. Ja, of... Ik zou het Eurovisie Songfestival schrappen. Die wilde ik niet meer. Die wilde ik ja. Maar uh, wat, wat ik wel een beetje uh, denk met die... Uh, die hele g 7 top en die hele serie erover. Dus als dat gewoon niet gewoon zijn vanwege Bolsonaro. dat hem onder druk willen zetten om controle te krijgen over iets of zo, Dat dat de werkelijke reden is. Ja, de oorlog op de vis eten. Ja, om goed te zetten. Het is natuurlijk allemaal hypocrieten natuurlijk. Nee, die bosbranden bedoel je dan waarschijnlijk? Ja, dat is gewoon een is. Die bosbranden zijn er elk jaar, maar dat die nou zo enorm onder de aandacht worden gebracht. Ja, maar je zag ook een kaartje van een Afrika. Daar zijn pas echt grote bosbranden aan,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 Nou, als je weet, Argentinië is al negen keer feed gegaan of zo. Dus uh, ja, wie, welke maloot leent hij nou voor 100 jaar geld uit? Maar ze hadden nou weer een soort libertarische, een beetje gematigde, fiscaal-conservatieve figuur. Die heel hard bij hoog en laag beweerde dat hij de tering naar de nering zou gaan zetten en zo. Dus krijgt de 100 jaar geleden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 wat een ongelooflijk artikel is dit nou weer opnieuw, Peter. Nou, Nou, uh, okay. is Peter... De reden dat ik het poste. Ja, ja, ja. ja, oh, ja, ja. Peter, nou ja, vertel. Laten we er maar doorheen gaan. Het is echt uh, bizar. Peter, bizar. vertel. Nou ja, er, er was een tijd ge geleden. Ja, er zijn allemaal, allemaal van die verhalen van weer een record hittegolf en een record dit en record dat. En toen ja, was er, zijn er mensen gaan kijken... Naar, het, gaat, naar, het gaat in het hele verhaal van op nu.nl gaat nu even om de, de beeldvorming die nu.nl wil brengen. Dus ja. dan is dit. Het is ongelooflijk. Maar ga door, <laughs> ja. vertel maar. Nou ja, het, het, het, was, het bleek dus dat er een heleboel hittegolven uit het verleden uit de database zijn verwijderd. Dus ja, als er dan in het verleden minder uh, hittegolven zijn verdwenen. Ja, dan, dan heb je automatisch nu meer hittegolven dan, dan heb je allemaal records opeens, die je anders niet zou hebben. Uh -uh. En er ja, zijn mensen achtergekomen die die data hebben na zitten kijken. Ze zeggen, hé, de oude data is opeens veranderd. En uh, Thierry Baudet, geloof ik, die kwam daar mee in de Tweede Kamer. En, hey, die, zijn, uh, die zijn weggemoffeld, hittegolven uit het verleden. En uh, nu.nl nu, gaat dan een factcheck doen. <laughs> en dan begint de lol eigenlijk voor mij. <laughs> Want dan, uh, het oordeel is niet waar. Dit, klopte, dit was, was al wat totale onzin wat, uh, wat hier beweerd werd. Want, uh, dan, <laughs> dan gaan ze zeggen: is het zo dat de hittegolven voor donkere maand zijn? Nee, nee, nee, kijk.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 Pagodametingen, Stevenson Hut, homogenisatie. Een heleboel technische onzin wordt er tegenaan gegooid. Om, uh, om jou maar te doen geloven. En, uh, ja, in Maastricht en Vlissingen waren er rond 1950 parallelmetingen plaats. Maar voor de overstap van de pagode-hut naar de Stevenson Hut zijn wel parallelmetingen verricht. Maar door de verplaatsing niet. Waarschijnlijk omdat last minute werd besloten om de hut te verplaatsen. Al dus het kan niet. Dus, uh, dat is typisch iets wat. Uh,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 nou, ja, ik was dus eerst aan uh, de pizza halen, en toen ging mijn band lek. En uh, toen uh, heb ik, uh, moest ik die oppompen, maar toen bleek dat de accu ook niet goed was. En uh, als je daar als te veel uh, overdreven verhaal bij verzint, dan is dat een teken dat jij uh, vreemd gegaan bent. Maar wat nou echt waar is: Ja, dat, dat is een overdreven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 wat er op, met betreffing tot het ja, die... klimaat gezegd wordt. Ja. Dat, dan, dan, dan wordt jouw mededeling van hun platform weggecensureerd. En zij vinden dat allemaal dat het allemaal moet kunnen. Um, en, dat ook, en ja. Ik zeg al, dit artikel zou toch iedereen eigenlijk wakker moeten schudden. Hoe, hoe kan het zijn dat we dit gewoon accepteren van een bullshit artikel? <lacht> ja. dan je gewoon, ja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 Rotzooi, die dat is. Nou, niet voor mij hoor, een, want ik gooi het allemaal in de prullenbak. Maar, uh... Ja, oké, okay, maar het is, niet, het is niet dat er een, een aap een, een marswikkel in de, in de jungle achterlaat. Snap je? Nee, nee, nee. Dus, nee, maar ook dat komt ja, er voornamelijk uit twee rivieren: in, eentje in China en in India, geloof ik. Daar komt alle, alle bagger, de alle bagger uitzetten. Dus het, het verbieden van plastic rietjes in Californië heeft gewoon geen enkele invloed. Ja. Ook dat is weer een punt, daar heb je ook weer gelijk in, maar.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 En, uh, want, want dat is dan de planeet het ja. en, en daar geen, geen kinderen, kinderen bij, bij nemen dat, dat geldt geld daar ook heel uh, bij heel, past past heel er. goed bij ja dus uh, nee, het, en niet het is ook geen... natuurlijk ook uh, het is ook met de energie is het ook zo van uh, ze willen eigenlijk helemaal ja, ze willen geen kernenergie ze willen geen kolenenergie, hebben geen kolenenergie gas is ook niet goed uh, ja dan moet het allemaal met windmolens en en zonnepanelen maar daar heb je gewoon veel te weinig van om Nederland, uh, heel Nederland mee warm te krijgen en mobiel te houden. Dus eigenlijk zetten, zetten ze het op voor een onmogelijke situatie dat je allemaal doodvriest. Dat is ongeveer de, de setup. Uh, ja, dus, uh, ik, ik vermoed er een, een andere drijfveer bij uiteindelijk. Was ze worden gedreven door een doodswens van Freud, zeg maar, Freudiaanse doodswens. Ja, ik denk dat er wel zoiets achter zit.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 Grote Zaker. Ze vechten voor een pensioen. Maar, oh wee, de grote aandeelhouders. Oh, maar wie hebben al die aandelen? Oh, het pensioenfonds. <laughs> oh, sorry. Oh, ja. <laughs> <laughs> maar goed, ja. Er zit ook een bepaalde doodswens in om je eigen pensioen om ze even te helpen. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar goed, ja. Dan hebben we nog één berichtje. Dan gaan we even naar de Libertarian Party toe. Dan hebben we weer een nieuwe kandidaat erbij. En hier is hij: <laughs> oude kandidaat, hoor.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 Inderdaad. Dat kan wel even tijdje duren. Ja, uh, ja, ja, ja, nou ja, we kijken nog of dat gaat worden met die man. we <laughs> moeten nog opnemen tegen John McAfee en uh, Supreme en uh, Adam Kokesh En uh, wie hebben we hebben nog meer, uh, nog een paar, hè? Uh, nog een paar andere. Berman. Ber Berman, ja, Berman, ja. Degene die ik ken, die heb jij al genoemd, dus. John McAfee. Voor het ja. laatste interview met hem. Ja? En uh, ik kwam niet zo helder over. <laughs> ja, inderdaad. Zo kennen we McAfee. Maar uh, goed, ja, ik, uh, we zijn aan het einde. We zijn er al het bericht heen. En uh, het is ook twaalf uur. En ik moet morgen weer vroeg op. Dus uh, ja, het is uh, net één over twaalf. Oh, jongens, hebben we hebben twee uurtjes over gedaan. Ik uh, ja, ga uh, een hoop herren. tijd schelen, Johan. Nee, ja. hey, die gaat jou een hoop tijd schelen. <laughs> nou is het er gewoon klaar. Ja. Je kunt hem gewoon, huppakee. Hartstikke idee. Nou, we kunnen nog even doorlullen als we willen, maar ik ga eerst even de eindzoen uh, erin gooien. Uh, dan ga ik, nou, ik even, even kijken welk tabblad dat ook alweer was. Ik heb hier heel veel taplaten openstaan inmiddels. <laughs> ik heb twee computers hier en, uh, oh ja, hier is hij. Als het goed is, dit de eindzoen.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 <laughs> ik heb iets te veel, uh, iets te veel van dit over. Of... Ga ja, je die ook posten dan? Ja, die ga ik ook posten. Ja, ja, ja, ja. Goed, en dan hebben we hebben niet eens de Godwin-jingle uh, hoeven doen. Hè? Dus, dus, we hebben geen eens de Godwin laten vallen. We hebben de luisteraars allemaal moeten missen. Dit was de, de Godwin-jingle.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 ik eigenlijk nee, dat, ook. Dat, dat nou niet. Uh. Oh, jo, dat eindelijk de, niet. Oh, <laughs> nou, ik heb je niet. Oh, joh. Nou, ik heb... Dat in de Lieberland-conferentie, dat mijn speech geplugd werd in, uh, voor de Lieberland-conferentie. Ja, speech? Zij? Uh, zei je? Ja, speech. Mijn speech, ja. Ja, ik ga daar een speech geven. Op Lieberland? Oké, oh. oké. Okay, okay. Maar dat, dat, er is nog wat werk voor nodig, dus ik denk, neem eens een dagje vrij. Ik ga eens even voor zitten. Wanneer, wanneer ga je in Lieberland ja, dan? Uh... Uh, die die uh, speech is uh, 14 september. Oké. Okay. Voor oh, de ambassade van uh, Liberland in Kiev. Oh, oké, okay, oké. Okay. Hm. Ja, nee, daar zit, uh, hoe heet hij, uh, Imre. Die ja, is Imre, daar, ja. Uh, de ambassadeur tegenwoordig. Oké. Okay. Nou, allemaal een keertje erbij, hoor, leuk. Dus, uh, ja. Ja. ja.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 Oh ja, jij baasje een je als veranderd Ja, ja, ja. ja. <laughs> Johan, we moeten even iets verzinnen om volgende week... ...het aantal leden van deze stream te vertienvoudigen. <laughs> ja, ik, ik ga dan... ...maar dit is ook een beetje een uh, proefuitzending, hè. Dus ik had zoiets van... Ja, dat, uh, ...van, dus van ik heb het weten. op het laatste moment aangekondigd... ...dus ik ging er al vanuit van... ...nou ja, het er maar drie mensen in een paardenkop zijn... Dus uh, ik, ik, ik, ik, ik heb er zelf niet naar gekeken, gewoon simpelweg. Om het feit van, uh, ik wil sowieso eerst kijken dat het streamen gewoon goed gaat, weet je wel. Maar nu ja. even, hoeveel Johan Pier tokens moeten we er tegenaan gooien? Voor wat? Oh jezus, Voor... is dit iemands gebitten show? <laughs> ja, alles is zichtbaar hè, alles <tomst> is <er> zichtbaar. Oké, oké. Oké Peter, dankjewel dat je er was. je. <tomst>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 Of dat ik jou, uh, uh, een, een, een, een mooie, mooie achtergrond kan tonen, weet je wel. Uh, weet je wel. Ja, kunnen dus, we uh, mooie memes van je maken. Ja, uh, Johan op, uh, in een Amazonenwoud of zo. <laughs> ja Johan, dus, uh, bedankt weer. Mm. Ik zie je volgende week. Volgende is goed, week. is goed. Hoi hoi. Ik ben, oh, ik ben nog één ding. Ik zit, morgen zit ik in de uitzending van Crypto Insight. Ik ga kijken, ik ga kijken. ja.